Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn voorlopig nog niet van de avondklok af. Dat zeggen bronnen tegen onze collega's in Den Haag. Nog eens ruim drie weken mag je na negenen s avonds niet meer de deur uit. Tenzij je een geldige reden hebt. De verlenging zat er al wel een beetje aan te komen, zegt verslaggever Ewout Kieviet. Vorige week hoorden we Jaap van Dissel van het RIVM die somber was. Vooral vanwege die Britse variant die, die eraan komt. En daarom ja, toch die avondklok langer doortrekken. De Tweede Kamer. Moer moet trouwens morgen nog wel akkoord gaan met de verlenging. Maar de kans is groot dat zij niet gaan dwars liggen. Basisschoolleerlingen hebben hun eerste schooldag in tijden erop zitten. Vandaag mochten ze eindelijk hun vriendjes en juffen en meesters weer eens zien. Voor de oudere kinderen zijn er wel extra maatregelen, vertelt deze jongen in Harmelen. We moeten mondkapjes op. Uh, we mogen nu echt met een groepen samen buiten spelen in aparte groepen. En... Wat vind je ervan? Nou, ik vind het wel jammer, want en dan mis je wel een beetje de gezelligheid. Niet alle basisscholen openden vandaag trouwens weer de deuren. Sommigen besloten de boel nog dicht te houden vanwege het winterweer. Een grote brand bij een tuincentrum in Lisse vanmiddag. Er werd geklust op het dak. Waarschijnlijk is de boel in de fik gevlogen door laswerkzaamheden. Er zijn ook meerdere gastanks de lucht ingegaan. Twee brandweermannen zijn bij die explosies gewond geraakt. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Er worden voorlopig geen kinderen meer geadopteerd uit het buitenland. Volgens een onderzoek ging er jarenlang van alles mis... Kinderen werden weggehaald bij hun ouders, documenten vervalst of expres kwijtgemaakt. De Nederlandse overheid wist ervan, maar deed niets. Je hoort minister Sander Dekker. Hiervoor zijn excuses op zijn plaats en die excuses bied ik de geadopteerden daarom vandaag. Namens het kabinet aan. Procedures die al lopen mogen wel worden afgemaakt... ...maar er worden dus geen nieuwe adopties meer opgestart. Het weer nog. De hele middag valt er nog sneeuw. Pas in de loop van de avond wordt het droog en neemt de, ook de wind af. Morgen is het bewolkt. De temperatuur ligt dan tussen de min 4 en min 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland moet rekening houden met gladheid door sneeuw en sneeuwresten op de weg. Veel mensen doen dat ook en passen hun snelheid aan. Daardoor rijdt het langzaam op de snelwegen. Het aanhoudende winterweer zorgt ook voor hinder op het spoor, want de treinen rijden mondjesmaat. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Na vier uur welkom terug, Zandvoort op zaterdag. Met Eric uh, Clapton en Change the World. Het derde uur, alweer de tijd vliegt voorbij Albert-Jan. Ja, klopt. En, en we gaan op naar de uh, sneeuw. We hebben, we hebben items genoeg voor wel twee dagen. Zo. wel twee dagen. Ja, ja. Nou, morgen dan uh, toch maar proberen met uh, op de slee te komen, of niet? Nou, dan gaan we, <laughs> nee, morgen, ik denk in principe is het uh, afhankelijk van het weer natuurlijk. Maar in principe is het morgenmiddag, Zandvoort op zondag, uh, non-stop. Dat even ter info. Uh, goed, wat gaan we derde uur doen? We gaan uiteraard uh, -tweet plaat een tweetal plaatje een pitch report doen. Want er is, een, ondanks het feit dat er nog niet gereest wordt... best wel weer nieuws uit de wereld van de autosport... dan wel de Formule 1. Uh, goed, uh, ja, we hadden uh, Nono als, uh, als uh, dier van de week... Maar uh, die is uh, inmiddels uh, of eind vorige week of afgelopen week uh, gereserveerd. Dus die uh, kunnen we niet weer herhalen. Dus. Hebben we, nou zit, nou, wie er nog wel zit is macho. Dus dat doen we macho. Want het is de enige die, uh, die nog niet gereserveerd is dan wel uh, inmiddels geplaatst is. Dus vandaag het dieren van de week macho. Zandvoort op zaterdag live. Rob, ben je er al uit? Nou ja, daar, daar, <coughs> daar ben ik nog even mee bezig, albert uh, Ik ah. zat toevallig net uh, om mijn telefoon uh, te kijken. Want okay. ik heb natuurlijk wel deze week uh, wat uh, nummers uh, aangetikt... Uh, die... Uh, daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen... Ja. maar ik ben er nog uh, niet helemaal uit. Nou, dat uh, blijft dus een verrassing. Iets over half vijf is de tijd voor de live-registratie... van een muziekstuk waar uh, in de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mocht zijn. Zandvoort op zondag live iets over half vijf. Ook het gedicht van de week laten we nog even uh, uh, spannend zijn... want uh, ik heb hier een aantal voor mij liggen... dus daar moeten we het ook nog even over hebben. Maar in ieder geval, liefhebbers, om kwart voor vijf... is het weer tijd voor het gedicht van de week. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel, albert -Jan. Weer een gezellig uur op de Zandvoortse Radio wwwzv kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. We gaan heel veel informatie nog voor je brengen en uiteraard lekkere muziek. Waaronder deze van Fleetwood Mac. Hun grootste hit is Dreams. Kijk toen in de disco bij deze plaat, Albert Jan, Ja, niet? ja, ja, maar niet deze uitvoering. Nee, een andere ja, is dat, hè? Ja, dat dacht ja. ik al, ja. Want, uh, deze uitvoering uh, komt uit de jaren tachtig. De uitvoering van uh, Forrest en Rock the Bones. Kwart over vier geweest. We gaan eens even in de wereld van uh, de Formule 1 kijken. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. En daar hebben wij bij uh, CFM Radio op zaterdag en zondagmiddag... een uh, mooie rubriek voor... Die heette de Pits Reports. In de Formule 1 is er niet echt sprake voor, uh, uh, voor bad boys. In ieder geval niet aan uh, Stefano Domenicali ligt. Want alle rijders zullen binnenkort een keer op gesprek komen bij de Italiaan... die sinds dit jaar de baas van de Formule 1 is. Ik wil de coureurs graag duidelijk maken dat ze meer zijn dan alleen rijders... al, al dus de Italiaan tijdens een digitale mediameeting... Ze zijn het gezicht van onze sport. Ze dragen daardoor een grote verantwoordelijkheid. Ik wil de kans niet voorbij laten gaan om de coureurs daarop te wijzen. Ze zien het te beseffen dat ze in hun woorden en hun gedrag een voorbeeldfunctie hebben. Als we daarin goed samenwerken kunnen we ons podium ook gebruiken... om kwesties die belangrijk zijn in onze samenleving aan te pakken. Een voorbeeld is hoe het niet moet, is volgens de, volgens de Italiaan nieuwkomer Nikita Mazepin. De Rus kwam afgelopen december in het nieuws, doordat hij op Instagram een filmpje deelde waarop hij te, uh, waar, waarop te, was te zien hoe een vrouw op de achterbank van een auto werd betast. Dat is natuurlijk onacceptabel, al dus de, de nieuwe Formule 1 baas. Nou, Hij zal natuurlijk ook met Hamilton gaan praten als hij zijn contract getekend heeft, want die heeft ook al zo'n voorbeeldfunctie. Goed, in navolging van zijn oude Formule 1-teamgenoot Kevin en Magnussen gaat ook Romain Grosjean zijn geluk beproeven in de Verenigde Staten. De Fransman, 34 jaar inmiddels, gaat namens Dale Coin Racing uitkomen in de IndyCar Series. En zal daar onder andere Rines van Kalmthout tegenkomen. Grosjean komt niet het hele seizoen uit voor het team in de Amerikaanse raceklasse, de zogeheten wedstrijden op ovals slaat hij over. Grosjean en Magnussen moesten na vorig seizoen vertrekken bij Haas... waar Mick Schumacher en Nikita Matsapin een opvolger zijn. Grosjean overleefde in Bahrein een horrorcrash... en kwam daardoor de laatste twee races van het seizoen niet meer in actie in de Formule 1. Magnussen rijdt dit jaar op zijn beurt voor het Amerikaanse IMSA-kampioenschap... voor Chip Ganassi Racing, waar Renger van der Zanders zijn teamgenoot is. Afgelopen weekend debuteerde Magnussen in dat kampioenschap in de 24 uur van Daytona. Er komt geen Grand Prix van Rio de Janeiro. Hoewel dat plan het stokpaardje was van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro... heeft het stadsbestuur van Rio aangekondigd dat dat plan geen toekomst heeft. De plannen konden rekenen op veel weerstand van coureurs als Lewis Hamilton... Maar ook van uh, de milieuorganisaties. Het circuit zou gebouwd worden op een legerbasis. Maar ook zou er een deel van het uh, uh, Camboata Forest gekapt moeten worden. En dat is iets dat op veel weerstand stuit. Mede daardoor zegt Eduardo Cavalieri, Rio's Milieuwethouder. Uh, op het gebied van milieu en. Uh, of van milieu, nu dit. We hebben de bouw van het Rio International Circuit definitief opgeheven. Nou, en dan weet u waarom. En tot slot. Renger van der Zanden is er niet in geslaagd om voor de derde keer op rij de 24 uur van Daytona te winnen. Een zinderende strijd eindigde in mineur voor de Nederlandse coureur. Van der Zanden reed in een Cadillac van zijn nieuwe team Chip Canassi Racing, hard richting koploper Philippe Albuquerque. Juist toen zijn opvolger bij zijn vorige werkgever Wayne Taylor Racing. Met nog een paar minuten te gaan moest Van der Zanden de aanval staken door een lekker bal. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Dat was inderdaad de Pits Report voor deze zaterdagmiddag. Straks krijg je onder meer nog de SOS live van ons. Het dier van de week en uiteraard ook het gedicht van de dag. Gewoon lekker blijven luisteren naar je enige echte eigen lokale radio. Ja, dat bedoel ik. Je hoorde far from over Frank Stallone. Zodat ik het dier van deze week bij CFM. eerst lange Frans in Ik Ben niet lacht dat daar het hardst om zijn gegrapt.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 die is ook gestrest en zit in de AOW En toch zit Anna hier, de zongetje aan haar hand Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen frans Deze heb ik al een hele tijd niet meer gehoord. Wat een prachtig nummer, hè? De singer van Lange Frans en Thé En zing een liedje voor mijn Frans. Ook al is het in het Frans. Ja, dat wordt gezongen in die plaats. Nou, breng me bij deze. Mais pour moi une ex would be mieux Sous aucun prétexte je vais, un jeune seul devant plus Rex c'est nice hanter Derrière je serais, te dire Na die mooie single van Thé, Lau en uh, Lange Frans... zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, hoor je commande dier adieu", de single van uh, Françoise Hardy. Het is uh, tijd voor het uh, dier van de week. Deze week, uh, ja, vorige week hadden we dus... Uh, de, de poes die eindelijk een huisje heeft gevonden. Wat lach je nou weer? Nee, niks. Oh, oké. Okay. De poesje die een uh, huisje had gevonden... en uh, deze week hebben we een uh, macho die een huisje zoekt... Klopt, een uh, macho is een gezellige, knappe en oh zo speelse kater. Zodra je op de afdeling komt uh, wil hij graag een aai over zijn bol en even spelen. En eten doet deze man ook heel graag. Het is een kater die graag even naar buiten wil, de straat op. Maar in de avond gewoon lekker naast je op de bank op tv komt kijken. Macho is een kater met diabetes en krijgt nu tweemaal per dag insuline op vaste tijden. Hij is dus op zoek naar mensen die hem dit kunnen geven en regelmatig. En natuurlijk ook na de corona kunnen bieden. Als voeding krijgt hij Carnibest, eh, diabetes, een, een rauwe voeding. Maar dat hij, vindt hij heel erg lekker. Meer weten over katten met diabetes kan op de website www.desuikerkat.nl. www.desuikerkat.nl. Nou goed, Macho heeft dat dan. Maar waar verblijft Macho? Macho verblijft momenteel in het dierenthuis Kennermeland, Keeselstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088-811-3420 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuizenkennemeland.nl Want ook macho verdient een thuis. En uh, zo is het maar net, uh, Albert-Jan, we zoeken een uh, huisje voor uh, macho. Inderdaad, uh, de kat uh, die ook uh, diabetes heeft. Dus daar moet wel heel veel uh, zorg aan uh, verleend uh, worden. Om um, uh, zeg maar uh, een uh, goed huisje te vinden voor macho. Zo dadelijk hebben we SOS Live. Ja, elke week hebben we dat, hè? Even een half vijf. Een artiest of uh, groep die uh, live uh, gaat optreden voor vele, vele, vele mensen. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, Albert-Jan. Nee, dat was eens. Dat was eens. En uh, ja, we hebben er weer eentje uitgekozen. Althans, ik heb er uh, vandaag uh, eentje uitgekozen. En dat is er eentje van uh, Luther Vendros. Daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. Maar eerst nog even een verzoekplaats. Want uh, hij kwam bij me binnen of ik deze van Tears voor Viers wilde draaien. Show. plaatje aangevraagd heeft, heeft toch wel een beetje gestand van muziek. Ja, <laughs> ja. Je hoort het en uh, shout. Uh, lekkere, uh, lekkere keuze, Albert Jan. Ja, ja. Dus uh, helemaal goed. Uh, zo gaan we naar uh, de SOS uh, live van deze zaterdagmiddag uh, bij CFM. Ja, ik was even aan het uh, rondsnuffelen en dan nou kreeg ik te horen, he? uiteindelijk zei ik tegen je welke ik uh, uitgekozen heb. Ja. En die stond ook op jouw lijstje, begrijp ik. Klopt. Nou, dan ben ik blij uh, dat ik die, die keuze heb gemaakt. Ja, nee, je, je zit goed. Ja, want ja, die, die uh, ja, blijven. iemand die uh, heel veel heeft betekend in, in de muziek is uh, Luther Vendros. En die heeft uh, zelf heel veel mooie, met name rustige muziek gemaakt. En op een gegeven moment uh, gaf hij een uh, optreden in de uh, Royal Albert Hall. En uh, ja, daar heeft hij ook heel veel, uh, heel veel rustige nummers uh, gezongen. Maar toen zei hij aan het eind, hè, zo vlak voor het einde van... we gaan ook een beetje het tempo toch nog uh, verhogen... En uh, om het tempo te verhogen heeft hij nummer uh, gekozen uit de jaren 80 van uh, McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now. Nou, naar die plaat gaan we luisteren en dan in de uitvoering van Luther Vandross. Helaas in 2005, overleden. Shop our ass, yeah. and if you've ever been held down before I know that you refuse to be held down anymore en een whitehead in de, de uitvoering van Luther Vandross En inderdaad, deze uitvoering is eigenlijk nog veel mooier dan het uh, origineel. Keurige optreden in de Royal Albert Hall. Vele jaren geleden, wat helaas is uh, deze Luther Vandross in 2005 overleden. Het is pak voor vijf geweest. We gaan hem gewoon doen hoor, het gedicht van de dag bij CFM. En vandaag is het gedicht van de dag De Mug.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 Allemaal beestjes, ja, ja, ja. zoveel beestjes om me heen. Ze komen zelfs als ze me komen heen met duizend ja, ja, ja. beestjes. Ja, ja, ja. Allemaal beestjes om me heen. De vliegen mepper ook, denk je, Albert Jan tegen die beestjes? Oh, zeker weten. Zeker hè? Want ze zijn niet zo snel hoor. Nee, hè? nee dat dacht ik ook. Nou, een mooi gedicht van de dag, De Mug, op de zaterdagmiddag bij CFM. Nou, hij wordt het van de week allemaal wel gehoord, natuurlijk. Het trieste nieuws rondom de Golden Earring. Ja, al 50 jaar bij elkaar, hè? Deze, deze Haagse Band. En het is allemaal begonnen met Jos Kooymans en zijn buurjongen Rieners. Toen ze 15 jaar uh, oud waren, hebben ze een band uh, opgericht. Dat was niet de Golden Earring, want dat werd uh, later de Golden Earring. Omdat de eerste bandnaam was al een uh, bestaande band. En dat mocht natuurlijk niet. Dus toen hebben ze het uiteindelijk de Golden Earrings genoemd. En later werd dat weer uh, de Golden Earring. hadden uh, heel veel uh, grote hits. Uiteraard When the Lady Smiles en Radar Love en uh, nog uh, andere singles. Maar helaas, Sjors uh, uh, Koimans. De oprichter en gitarist en ook zanger zo nu dan van de Golden Earring... die is uh, ernstig ziek, die heeft uh, ALS. En uh, ja, dat betekent ook meteen het einde van deze Haagse rockband... Na ruim 50 jaar houdt het op voor uh, The Golden Earring. Nou heb ik een nummer uitgekozen nog van uh, George Koijmans. En een nummer wat hij zelf ook gezongen heeft. Hè. Meestal zie je de gitarist bij de plaatjes en zingt hij zelf niet. Maar in 1979 kwam er een nummer uit waar hij wel zelf uh, opzong. En dat is deze, The Weekend Love. Door uh, alle vier de Golden Earrings. Deze Weekend Love uit 1979, maar gezongen dan door uh, George uh, Coymans. George Comans, de, de man die nou ernstig ziek is en ALS heeft. En daardoor kan de Golden Earring niet meer gaan optreden... en niet meer bij elkaar gaan komen. Dat betekent dus inderdaad het einde van deze Haagse rockband... die over de hele wereld bekend geworden zijn. Als we kijken naar het nummer The Radar Love... is meer dan, of door meer dan 300 artiesten uitgebracht. Ongelooflijk wat een succes deze band gehad heeft. De Weekend Love, uh, blijft wel een van mijn favoriete platen. Hij is uh, aangeschoven. Fred, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben je ja. niet een uur te vroeg? Nee, uh, nee, uh, nee, wow, ja. nee, Hij is eindelijk op tijd. Hij is eindelijk Eindelijk tijd. ben ik op eindelijk tijd. op tijd. Oké, <laughs> <laughs> oké. Okay, okay. Nou, goedemiddag. Is, goedemiddag. Zo duidelijk ben je er alweer met uh, Entertainment for You. Ja, dan gaan we weer lekker starten met... Uh, ja, in, lekker in de oude tijd. Weer vijf uh, tot zeven. Oké, oké. Nou, dan ben je ook, zeggen, voor het donker thuis. Nou ja, dat uh, zou bijna kunnen hè, nou, tegenwoordig. Ja. Langzaam maar zeker. Langzaam maar zeker. Maar als is... als het maar in ieder geval voor de gladheid is. Toch? Maar, maar het is structureel weer terug tussen vijf en zeven. Ja, waar je en we zijn weer op... structureel terug inderdaad. Wow, 5, perfect. 7. Ja. Ja, en ik uh, ga straks weer lekker wat mensen bellen. Ja, ik ben benieuwd. Soms, soms als opnemen, hè. Uh, <laughs> dat is wel leuk <ook laughs> Ja. <laughs> uh, Sander Kwarten gaan we bellen. Die uh, heeft een uh, nieuwe single uitgebracht samen met uh, Els Bakker. En mijn hart haalt om jou... En. Uh, Wat een even. drama, is Ja, ja, ja. Je kom er kwel. Kom er ja, hoe, hoe meer, hoe beter. Ja, ja, ja. ga door. Nou, ja, dan moet je dadelijk maar eens even naar de site gaan: www.zvmartisten.nl. En dan uh, de nieuwe top 5. Daar staat kom wel uh, tussen. Oké. Okay. Ja, behoorlijk. En uh, we gaan ook nog eventjes bellen met Stefan Mondial. En zijn nieuwe single vergeten hoe je heten? Nou ja, gelukkig. Alzheimer. <laughs> een ja, vorm van. <laughs> ja, het zou kunnen. Ja. Nou ja, en Jan Koevoet en Petra gaan we bellen. Over een nieuwe single onderste boven. En Arjan Veeneman. En zijn nieuwe single die heet Mijn Dromen. Oké, okay, maar ligt die handel, die ligt dus nog niet stil, hè, die muzikale, ze dus, dus gaan nee, gewoon uh, wel rustig door. Ja, nou ja, sommigen die hebben het wel behoorlijk zwaar. Want ik spreek, ja. zo nu en dan spreek ik wel eens iemand. Ja. En ja, er zijn er artiesten bij, die, die moeten daarvan leven. En ja, dat gaat eigenlijk helemaal niet. Nee, ja, maar, dus, maar je uh, hebt toch weer vier, vier nieuwe gasten met vier nieuwe nummers. Ja, wat dat betreft zit ik nog wel regelmatig vol, laat ik het okay. zo zeggen. Hartstikke goed. En, uh, maar ja, zeg het, ja, het is kommering wel ook inderdaad. Ja. Uh, voor de artiesten die daarvan moeten leven met hun gezin, uh, ja, is het gewoon eventjes afzien. Maar ze zitten niet stil. Want, nee, uh, ja, gelukkig. Ook, ook via YouTube en dergelijke uh, streamen ze dus uh, eventueel een huiskamerconcertje en dat soort dingen. Dus, nou, we gaan dus straks naar je luisteren, Fred. Gezellig. Ja. Entertainment voor you straks tussen vijf en zeven uur. Bedankt iedereen voor het luisteren. Ga je opmaken voor inderdaad de snel en de ellende wat er allemaal aan gaat komen op ja, het Jan? Ja, en morgen zand wordt op zondag drie uur lang uh, non-stop. Non non-stop. In principe we ja. niet, gewoon helemaal niks vallen, maar dat kunnen we ons niet voorstellen. Nee. Je weet het maar nooit. Maar goed, en anders zeggen we tot volgende week. Bedankt ja. voor het luisteren. En een fijne zaterdagavond. Dag! Doei, doei. samen, things in life are paid. really you made.